drukke inlandbed ja. vandaag met politie, want, ja. uh, heb je ja. nog gehoord? Ik voel me wel heel veilig. Nou, ik zag mijn collega net al rondlopen en inmiddels aan de bar zitten, dus dat ja. gaat helemaal goed, dus voor, de, de, uh, voor de koffie uiteraard. Dat is juist ja. de, de, de <laughs> weg te Nee, nee nee, nee, <laughs> nee, nee. Dus dat is de wijk, uh, wijkagent van uh, Noord. En wat is jouw functie, uh, Dirk? Ik, uh, ik werk bij de, bij de politie Zandvoort, uit het team uh, Zandvoort, zo Ik ben uh, operationeel chef. En dat geeft dus aan dat ik uh, verantwoordelijk ben voor uh, de operationele aansturing van het, uh, van het team. Dus een beetje alles, alle rijlen en zeilen van Alle het, rijlen de en zeilen van het team. Dus zeg maar de hoogste baas binnen Zandvoort, Nou, nee, niet de hoogste baas, maar uh, ietsje eronder. Ja, want ja. hoe is uh, er nog een andere baas ja, Nou, het deel is, is in feite het team van het, van het Kenneberg-Kustteam. Maar dan ga je al veel verder dan alleen Zandvoort, toch? Ja, weet je, we hebben natuurlijk de teams, of de teams de, de locaties van, van Heemstede, van Bloemendaal en van ja. Zandvoort. Die zijn in één in team, we kennen we En jij bent echt gespecialiseerd in Zandvoort zelf? Ik, ik zit ja, in Voor mij ben je ja. een de hoogste baas hoor. <tie> maar, maar, ja, je, maar, helemaal goed. Hoeveel ja. strepen of uh, sterren heb je? Uh, nou, weet je dat past bijna niet meer op mijn schouder. Dat is ook gelijk. <tie> ja. ja. ja. ja. Want je bent al uh, brigadier. Ben brygedi, ja, ja. of nog, uh, nog ja. meer? Hoe, uh, nog oh, Dan heeft hij Kijnen geen streep, Richard, uit, uit, weet ik niet. Uiteraard kan je altijd nog hoger. Maar goed, het is maar net uh, hoeveel je ambitie gaat. En wat is jouw uh, functie? Nu, operationeel shit. Operationeel shit. ja. Dat is weer een nieuwe functie. Ja. Oké, kun je nog heel even kort vertellen hoe het nu gaat met de politie? Gewoon het algemeen in Zandvoort ja, ja, we zitten natuurlijk net in een, in een reorganisatie van, uh, van de teams uh, Zand van Bloemendaal Heemsteden tot één team kennen we kust. Ja, daar hebben we druk mee. Het is uh, uh, samenvoegen, een beetje om elkaar snuffelen en dan uiteindelijk is het, moet het resultaat zijn dat je, dat je een, uh, ja, goed, een goed team uh, op, op poten zet ja. die, uh, die het hele gebied kan bestrijken. Ja. Wat, wat mij opvalt van de politie Kermeland, waar jullie natuurlijk ook uh, mm -hmm. toe horen. Ik heb een aantal politiemensen in mijn klas, ik geef ook uh, les in coaching.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 Twee kleine units, Zandvoort de, de uh, is een kleine unit en uh, de Bloemendaal is een kleine unit. Dat zijn nu twee aparte locaties. En uh, ja, mijn idee is altijd van op het moment dat je een, een kleinschalig team opzet, dan heb je, wat Pascal net ook al zei, de lijntjes zijn kort, uh, je loopt makkelijk bij elkaar binnen, de dingen zijn veel sneller bespreekbaar uh, om tot uh, een resultaat te komen. En dat is wel, wel het voordeel. En die coaching waar je het over had. Ja goed, we hebben ook een hele club met, uh, met studenten bovenaan het bureau in, in Zandvoort zitten. Ja, dat is met name alles op, op het gebied van coaching natuurlijk. Dat, uh, uh, ook weer directe lijntjes met, uh, met de mensen die, de, die het werk moeten gaan uitvoeren. En uh, ja, ik, ik zie het zelf dat het werkt nou, ja, ja, absoluut. Dichterop ja. zitten, goede adviezen, mensen toch zelf het werk laten doen.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 Wat wij op dat moment merkten en wat eigenlijk ook de aanleiding was om bij elkaar te komen... ...was dat eh, zowel bezoekers als horecaondernemers eh, niet vrij waren om bijvoorbeeld aangifte te doen. Er waren een aantal personen die in het horecagebied eh, een dusdanige invloed hadden... Eh, ...op basis waarvan zowel de horeca als de bezoekers een beetje nou ja, terugtrekkende bewegingen maakten. Eh, dat wilden wij eh, omkeren, die tendens. Dus we hebben nou ja, een plan van aanpak bedacht... Eh,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 de gemeente die als regiehouder op het uh, veiligheidsterrein, zo uh, heet het wettelijk, hè? Uh, daar uh, een stokje voor moet steken. Dus uh, dat hebben we gedaan. Nou uh, Dirk, nu jij even, want uh, Pascal is de hele tijd aan het woord geweest. Ja weet je, Zo ben bijna naar, naar huis. Ja. Jij, jij zei van uh, wat jij wilt Nou ik ben benieuwd, uh, hoe, hoe ziet het? Nee, Dirk Pascal in grote lijnen heeft hij heeft, heeft gelijk. Kijk, we hebben uh, voor maanden teruggekregen inderdaad de signalen dat het in de horeca minder goed toevend was, zogezegd. Uh, nou goed, het is, als de gemeente als initiatiefnemer heeft daar, heeft daar zijn soldaten rond geformeerd, De politie is daarbij betrokken geraakt. De, de horeca zijn erbij betrokken geraakt. En in het samenwerkingsverband hebben we gezegd: van jongens, wat kunnen wij als gezamenlijke optreders, doen om, die, om dat plezier in die horeca weer terug te brengen? Ja goed, dat is iedereen op zijn, op zijn vakgebied, daar ligt een rol voor de, voor de ondernemers, daar ligt een rol voor de, voor de gemeente en, en daar ligt een rol voor de, voor de, voor de politie zogezegd. En uiteindelijk is het doel om uh, te zeggen van joh, die onveiligheidsgevoelens, politie doet tegenwoordig ook aan Twitter, uh, Facebook, weet ik het allemaal.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 Ik heb zelf het gevoel dat, dat dit volgens mij een super klus is. Hè. Dat dit ja, ontzettend goed samengewerkt, ontstaat het probleem. Ik had er nog nooit van gehoord, maar de oplossing was er al. Is, is Stanford daar nou uniek in in Nederland? Of is dat toch uh, een gemiddeld landelijk uh, beleid, zeg maar? Nou, je, je ziet in de, in de landen zie je best wel heel veel uh, van, de, van deze constructies. Weet je, met name de, gebieden die, of de, de steden en dorpen die, die een horeca gebied hebben. Uh, die, die, die, die samenwerking wordt steeds meer gezocht. Je wel. En het, het is ook de logische, de, de logische keuze in feite. Hè? Dat, je, dat je zegt, van, joh, met, wie, met welke partners moet je nu inschakelen om gewoon te zorgen dat het, dat het gezellig blijft. En uh, het goed toeven is in, in het, in het gebied, in dit geval. Uh, Zandvoort. En dan liggen die, die, die ondernemers, die liggen al uh, dichtbij je En de gemeente ligt al dichtbij je. Mm -hmm. Dus op het moment dat je het, dat je het uh, uh, wil aanpakken, of in ieder geval wil zorgen dat het gecontinueerd wordt. Dat het gewoon een, een leuk gebied blijft. Zijn dat de partners. En dat zie je ook in het, uh, in het land constant uh, ontstaan. Ja.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 jij nog een vraag? Nee, ik heb eigenlijk geen vraag. Nou, dan nee. wil ik jullie heel erg bedanken. Het klinkt allemaal uh, erg goed. Jullie ja. zijn, uh, zitten er lekker proactief op. Hm. En dat uh, vind, ik, uh, vind ik mooi. Dat, uh, dat je er zo lekker op zit. En uh, dan, dan voorkom je het niet meer zo snel dat uh, problemen ontstaan. Dus, uh, ja. Ja. Dus ik zou zeggen, zet het goede, woord, uh, goede werk door. Dus Dank goed, jullie wel. Gaan ons best doen. We gaan uh, zo naar uh, Ria van Bakel. Uh, over de, met de website VIP. En het gaat over uh, vrijwilligers. En we gaan nu uh, luisteren naar...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 It's time now I know what they're saying in the music of the parade, And we made our love on wasted land Come Welkom terug bij uh, goedemorgen Zandvoort in het uh, Gezellige Hotel uh, Hoogland. Het is een beetje vol hè? Hier vandaag ja, gezellig. Een, uh, vol te ja. maken, maar uh, sommige Luik. mensen die, uh, die zitten hier zo lekker, die, uh, die zijn hem weer weg te krijgen joh. Niet, nee. uh, niet dat ze dat hoeven. Ja, we hebben natuurlijk lekkere maar, uh, koffie, lekkere thee, allemaal uh, aangeboden door uh, Hotel Hoogland. Ja. ja. En we gaan uh, praten met uh, Ria van Bakel. Uh, ja?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 volwassenen, ouderen, maar ook op de sector waar ze in werkzaam zijn, bijvoorbeeld zorg en welzijn, natuur, dieren en de activiteit waar ze specifiek mensen voor zoeken. De website gaat vandaag officieel de lucht in, tijdens de vrijwilligersmarkt, die op dit moment plaatsvindt op het Raadhuisplein. Kijk. Oh. Ja. Ja, en ben je, al, ben je er al geweest? Ja, natuurlijk. Je hebt alles ik opgezet? Zat, uh, ik zat er vanmorgen om 9 uur. Om 9 uur? Uh, om negen uur al. En toen hoopte ik dat het inderdaad droog zou blijven. Ja. Nou, we hebben heerlijk, het zag een beetje dreigend uh, hè, ja, vanmorgen. we hebben, ja. we hebben heerlijk, uh, heerlijk weer. De promotour is net uh, gearriveerd van uh, de Nederlandse gemeente. Er uh, staat een uh, springkussen, een uh, voetbalsoetoe, uh, een podium uh, uiteraard. Er is uh, muziek met een, uh, met een dj. En er staan... Uh, uh,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 Uh, de Recreate Zandvoort. Uh, nou, je kunt het. De Zandvoortse Zwemvrije Alle mogelijke vacatures die je maar uh, kunt bedenken. Er staan er nu al meer dan, uh, dan 60 op. Uh, staan er 60. op de. Okay. Dus, ja, die staan Alleen dus. voor Zandvoort. Alleen voor Zandvoort. En we hebben het dus er, er ook al even over gehad. Er dus zullen er ongetwijfeld nog, uh, nog veel meer uh, bij, uh, bij komen. Denk bijvoorbeeld ook aan uh, de Zandvoort uh, uh, manege, die een dierenverzorgster of verzorger uh, zoekt. Uh, uh, goed, jij bent vrijwilliger, dus steekt hier iemand zijn hand op. oké, Hooiver Buren, die zit hier de techniek te doen, die heeft zich aangemeld voor de macht. macht uh, voor vrijwilligerswerk voor de manege. Oh voor de Fiat. Oh, je gaat geen paarden verzorgen. Heb jij de website open, Roy? Oké. Oké. Oh, okay. Okay. <laughs> oh hier, heeft uh... de. Hey, Ria, ik heb nog even een vraagje. Um, het is vrijwilligersklussen. Het zijn echt een beetje vrijwilligersklussen. Het is niet iets. Of heb je ook vrijwilligersklussen die continu terugkomen? Ja. Nou, de vrijwilligersorganisatie.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 But don't wait any longer Why don't, don't you come you back? back? Please hurry, why don't you back?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 Heel erg jammer, want uh, we vonden eigenlijk dat het wel heel erg past bij onze Tex tv Maar helaas mensen, jullie moeten toch naar het circuit of anders naar de Duitse tv kijken. Ja, het lijkt me zo'n ontzettende concurrentie ook, uh, Zandvoort van de Duitse tv. Wat denk jij? Ja, <laughs> ja echt. Ik denk het echt. Jullie kunnen ja. al die Duitsers nu uh, naar, ja. naar Zandvoort komen om hier in de tv te kijken. Maar goed, dat ter, terzijde. En wij zijn jouw... eigenlijk wat heel aardig tegen alle Duitse toeristen ja, hier. En, uh, ja. Maar ja. Ja, nou goed, het, het zal wel over geld gaan. We denken, ik nee, denk het wel. Ja. Ja. We gaan lekker uh, groen lezen. Uh, Want uh, Kees van Deursen zit uh, hier. En Kees uh, is voorzitter van de, van de regio. Nou, Kees, stel jezelf even kort voor en wie je bent en wat, wat je hobby's zijn of wat hebben. Nou, Kees van Deursen, ik denk dat de meeste mensen in uh, Zandvoort mij wel kennen. In ieder geval goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Uh, uh, wat raadwerk betreft, ik heb vier jaar in de gemeenteraad uh, gezeten de vorige periode. Zandvoort. In Zandvoort. Mm -hmm. Ja, Ja, ik woon hier al een poosje. En voor de rest eh, doe ik een hoop nuttige dingen bij de verenigingen, vooral bij de, okay. bij de hockeyclub. Okay. En daar kennen de meeste mensen mij ook van. Uh, okay. Heb je heel leven al in Zandvoort gewoond? Ik ben hier geboren. Okay. Ik ben een jaren 20 weg geweest. Toen moest ik in het zuiden wonen en ik heb in nou ja, ook in het zuiden in Zuid-Afrika gewoond. Huh? Maar ja, dan trekt je toch, dan kom je weer terug. Ja. En dan woon ik er weer in de jaren 25 denk ik. Oké. We gaan eerst even naar een uh, rumoer dat uh, van Virtual. Uh, ja, dat een beetje rond. Uh, laten we het even voor eens of voor altijd helemaal uitspreken. Wat is er aan de hand? En wat is er niet aan de hand? Uh, is er hand? Ja, er is wel iets aan de hand. Uh, nou ja, goed, Virtual had even hij uh, gaat mogelijk. komt hier altijd moeilijke situaties voor iemand, vooral met kinderen. Nou, op dat moment heb je... andere dingen aan je hoofd dan het raadswerk... en heb je het ook al moeite genoeg met je werk. Ja, ja. Dus hij kon het even niet opbrengen... om, eh, om in de raad of in, in de vergaderingen... dan ook nog een keertje te debatteren... terwijl je nou, op dat moment even... met je hoofd heel erg anders Ja, dat vergt veel van je. Dat vergt heel veel van je. Politiek vergt veel. Maar, ja, ze maar ik zeg, je privé is natuurlijk nog veel belangrijker... voor iedereen. Ja. Hij, dus hij moest even... Ja, een stapje komen aan doen. Uh, en volgens mij is die precies één raadsvergadering niet geweest door een misverstand. Uh, zijn we bij één die vergadering niet geweest. Want normaal, of Vergio of ik in aanwezig bij de commissievergadering. En dat is eigenlijk de totale afwezigheid geweest. Alleen ja, dan beginnen er allerlei geruchten te lopen. Vandaan komen, weet ik niet. Maar ja, het is soms voor die. Ik woon hier al een boosje, dus ik, ik sta in dechter aan het Vroeger wat dood was ik de groep van was maar dat kan niet met een afspraak met hem. Uh, ik ben ook gewoon naar maafspraak ja. gegaan. Ik ben rustig aan het boren hoor. Ja. Dus uh, ja, dat soort dingen, dat is zandvoort. Uh, ja, sommige mensen wennen er nooit aan, maar het, is, uh, ja, dat is hier het hoort heel erg. bij de dorpscultuur. Alle verhalen die, uh, die voor worden uitgedikt worden, ja. dan is er nou ja, een heel klein dingetje aan de hand. En dat is een vreselijke manier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 Maar dit verklaart nog ja. niet... De, jouw nee. antwoord verklaart nog niet... waarom bij zo'n test... GroenLinks niet de kop en schouders boven de rest van de partijen uit ja. springt. Waar, waarom misschien, hebben de die andere partijen dan meer groen in hun... Nou, misschien hebben die staan van geen meter van een parkje af... geen ding, heel, heel concreet... en heel uh, star standpunt erin te nemen. En jullie vinden jezelf flexibel, maar dat betekent nee, wel... Nee, maar, maar het mag dat er, dus niet in de minder de gaat, dan ja, nou, het gaat In de publiciteit gaat er hier of daar wat verloren. Ja. Maar aan de andere kant... ja.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 zijn uh, gewoon groen en dat zijn ook uh, wat dat betreft zitten die standpunten ook altijd hetzelfde. Dus mensen ja. die echt groen willen stemmen, die, die stemmen groenlinks of uh, partij van de dieren? Ja, partij van de dieren. Ja, ja ik zeg heel erg ja, eenzijdig vind ik het, uh, want het programma van de partij voor de dieren zit ook in het groenlinks partijprogramma. Ja. Alleen het wordt minder uitgelicht. Ja. En uh, ja, partij van de dieren zijn natuurlijk vooral gericht op de dieren. Je en, doet en wat meer in het algemeen op de natuur en, de, en het groene leven, nou, zeg maar, natuurleven dat soort. Dingen. De, de duurzaamheid ook de, de energieprogramma's, de energie, ja. daar zit ook uh, GroenLinks uh, wel sterker uh, bij creden. want ik zeg, die zijn ja, op één item. Uh, Oké, okay, daar zijn ze er ook heel erg van ontieking. Mm -hmm. En het is niet verkeerd Want te zeggen, alleen het andere, ja, dat laten ze nou liggen. En, uh, en ik vind dus. ja, dat vind ik jammer. En, en het, uh, ja, de energievoorziening waar je toch over na moet denken, uh, ja, dat heeft GroenLinks wel degelijk uh, ja, hoog in het verhandel staan. Ja. Kun je nog even samenvatten wat nou de kernpunten zijn van jullie programma? Nou, kernpunten. We zijn natuurlijk een socialistische partij. We hebben een links programma. Want we zijn we natuurlijk, natuurlijk herkomst, van CPN, uh, ja. ppr, psp. Uh, ja, okay. Uit die hoek zijn we voortgekomen. In die periode zat het ook met de hakken in het zand. Het is wat, allemaal wat praktischer geworden. En, uh, maar de kern is nog steeds uh, de psp, de ppr en, en de cpn. En die zijn ja, gemoderniseerd in de loop der jaren. Ja. Dus we hebben wat dat betreft... Op,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 Een kei is een grote organisatie, ja. is, uh, ja, uh, moet ze financiën op orde houden, maar ook mensen die bij de kei werken, zijn ook niet allemaal zeker van hun baan of ze de volgende maand aan werken. Nee, dus, dat dus, heb ik uh, ook begrepen. Ja. Het is moeilijk, maar ja, vanuit Zandvoortschotiek, wij willen die woning hebben. Ja. Er zijn toch 24 of 30 woningen die er staan. En het is een monument. Ja. Dus het is twee keer moet je er heel zuinig op zijn. Ja. Uh, Daar heb je helemaal gelijk in?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 Stubinitski met het NOS Journaal. In het westen van Turkije wordt al dagen geprobeerd een dijk te verstevigen die zwaar vervuild water...